Nachtvluchten, met Frank van Dijl. Goedemorgen, fijn dat u luistert naar Nachtvluchten. Het is zaterdag 10 september 2011, de 253ste dag van het jaar. We hebben in 19, in, 19, in 2011 dus nog 112 dagen te goed... We hebben weer een uh, mooi programma voor u samengesteld om u deze nacht door te loodsen. Tussen zes en zeven praat ik met uh, Truze Lodder, directeur van de Nederlandse Opera. En daar voorafgaand vieren we de 55 e verjaardag van Arjan Ederveen en de 65 e verjaardag van Max Pam. Met interviews die wij opdiepten uit het Instituut voor Beeld en Geluid. Eerst enkele feiten over 10 september. Op 10 september 1845 opende koning Willem II de beurs van Zogger in Amsterdam. Op 10 september 1561 vond in Japan de vierde slag bij Kawanaka-Yima plaats. En op 10 september 1576 werd het beleg van Woerden beëindigd. Op 10 september 1939 verklaarde Canada de oorlog aan Duitsland. En op 10 september 1943 werd Rome bezet door Duitse troepen. En op 10 september 1913 werd de eerste autoweg van kust tot kust geopend in de VS. Goed, als u dat allemaal hebt, vluchten we in dit eerste uur van de uitzending zoals gebruikelijk in het verleden. En dat doen we met de zomer van 1966. Radio amusement van 45 jaar geleden. Opgediept uit het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid. Straks een tweetal voordrachten geschreven door Annie M.G. G. Schmid. en voorgedragen door Hans Veerman en Dogi Rugani. Maar we beginnen met een programma van de VPRO. uitgezonden op 9 september 1966. Leon Dubois en regisseur Koos Mulder maakten een hoorspel over de Belgische dichter, toneelauteur, essayist en vertaler Maurice Materlink. Geboren in Gent in 1862 en in 1949 op 86-jarige leeftijd overleden in Nice. Luistert u naar een klankbeeld over Maurice Polidor Marie Bernard Graaf Materlink. Op 24 augustus 1889 verscheen in het Parijse blad Le Figaro... een bespreking die enige reactie teweegbracht onder de lezers. De bespreking was van een vooraanstaand Frans toneelcriticus en letterkundige... Octave Mirbeau. Twee kolommen ervan bevatten niets dan lof voor een totaal onbekend schrijver... Maurice Maeterlinck. Ik weet niets van hem af. Ik weet niet wat voor man die is jong of oud, rijk of arm. Ik weet alleen dat hij de meest onbekende van alle schrijvers moet zijn... en dat hij een meesterwerk heeft geschreven. Niet zomaar een stunt, zoals er tegenwoordig zoveel worden aangekondigd... nee, een echt bewonderenswaardig, zuiver en eeuwig meesterwerk... zoals ware kunstenaars dromen er ooit te zijn een te zullen maken... maar dat tot nu toe in onze tijd niet verschenen is. Monsieur Materlink wiet er ons één aan... Een toneelstuk getiteld La Princesse Maligne. Zouden er meer dan twintig mensen in de hele wereld zijn die het kennen? Ik betwijfel het. In 1889 waren er inderdaad maar amper twintig. Maar de tijd zou leren dat Octave Mirbeau gelijk had... met zijn beoordeling van de onbekende schrijver. Toen Maurice Materlink in 1949 stierf... was hij een internationale figuur geworden. Wijd en zijd bekend als dichter wijsgeer en toneelschrijver, met talloze werken op zijn naam... die over de gehele wereld waren gepubliceerd. Twee van zijn toneelstukken roepen onmiddellijk zijn naam op. Perias et Melisande, een poëtisch heroïsche tragedie... door Claude Debussy onvergetelijk op muziek gezet... en Loiseau Bleu, een verrukkelijk fantastisch sprookje van twee kinderen... op zoek naar het geluk. Matelink schreef niet alleen voor het toneel... Wat hem intens boeide, was de plaats van de mens in het moderne heelal. En deze interesse bracht hem ertoe... daarvan de natuurlijke en bovennatuurlijke aspecten te bestuderen. Zijn doorzichtige, meesterlijke essays... over het leven van insecten en bloemen... over ruimte en tijd en esoterische mystiek... verraden alle dezelfde serieuze voorbereiding. Zij kunnen de toets der kritiek doorstaan... als voorbeelden van een dichterlijke verbeelding... gepaard aan een onderzoekende geest... In 1911 kreeg hij de Nobelprijs voor Letterken. Later werd hij in de adelstand verheven door koning Albert van België... en geëerd door de Academie Française met de medaille van de Franse taal. Laten we teruggaan naar het jaar 1889... en vragen wie en wat dit nieuwe genie is... dat Octave Mirbeau opeens aan de hele wereld heeft onthuld. Maurice Materlink is dan een jonge man van 27 jaar stil, maar gestadig aan het schrijven in zijn geboortestad Gent. Het gaat België uit een vlezen in de Europese industriële ontwikkeling. En in familie weerspiegelen zich de welvaart... en het materialisme van de tijd. Wantrouwig tegenover de kunst hebben ze niet gerust... voordat Maurice zijn dokterstitel in de rechten haalde. En het is dwars tegen hun wens in dat hij nu een loopbaan heeft opgegeven... waar volgens hemzelf zijn temperament en zijn aanleg niet voor deugen wat hem bezighoudt zijn de letterkunde en het wonder van het leven. De Vlaamse mystici van de middeleeuwen... evenzeer als de giganten van de Europese letterkunde. Rusbroek, Emerson, Shakespeare, de Franse romantici... Walt Whitman, Edgar Allan Poe... allen bewondert hij. En ook zijn vrienden, de groep revolutionaire jonge Belgische schrijvers... die men later de symbolisten noemt. Onder hun aanstekelijke invloed heeft hij reeds een bundel gedichten gepubliceerd... En hij is net terug van een verblijf van ruim een half jaar in Parijs... te midden van de toonaangevende letterkundigen van zijn tijd. Maar in de schitterende café-society van een grote stad... voelt hij zich net zo min thuis als in de kring der juristen. Want materlink is één en al tegenstrijdigheden. Hij is lang en goed gebouwd, heeft de fysiek van een atleet. Hij is ook zijn hele leven een enthousiast sportman geweest. Van natuur is hij gereserveerd en naar binnen gekeerd. De beroemde actrice Georgette Leblanc geeft ons een beschrijving van hem uit die tijd. Later heeft zij enkele grote rollen voor hem gecreëerd. Zij heeft hem twintig jaar gekend. Materlink haalde me af en nam me mee naar zijn huis. Het was een groot herenhuis, zoals je in een provinciestad ziet. Ik herinner me een salon met witte en zwarte tegels... die kennelijk alleen bij speciale gelegenheden werd geopend... De enige kamer die er bewoond uitzag, was de enorme eetkamer. Met de grote eiken tafel, een grote kaarsenkroon en zwaar zilver. Op een werktafeltje bij het raam lagen wat strengetjes zij in een half afgemaakt borduurwerk. Hij bood me iets te drinken aan en riep zijn honden binnen om ze me te laten zien. En Later werd ik aan zijn ouders voorgesteld: een oude vrouw die dol op haar zoon was en hem helemaal niet kende. Een vader die al even weinig van hem begreep... en die alleen met hem kon praten over hun gemeenschappelijke interesse in buitendingen. Ze hielden samen bijen en kweekten rozen. Ik zag dat er nergens boeken waren. En materlink vertelde me dat zijn ouders nooit één woord hadden gelezen van wat hij schreef. Hij beschreef me zijn dag. Hoe hij smorgens werkte in zijn studeerkamer boven in het huis... Dan naar beneden kwam voor het middagmaal met de familie. Kopieus en met veel gangen. Daarna weg om te boksen, te schaatsen of een andere sport te doen. Of jonge dichters te spreken in het café op het plein. Een onveranderlijke routine. Een rustige discipline. Die de vaste omlijsting van zijn leven zou worden. Ik zag hem opeens als twee mensen. Eerste dichter... Verfijnd en gevoelig. En dan de ander, de man van Vlaanderen, een soort onneembaar fort waarin de dichter gevangen zat. Iemand heeft hem eens een middeleeuwsdenker genoemd, verloren in de moderne wereld. En een Frans criticus, Émile Poitou, beschreef hem al dus: Hij is Vlaams. Maar hij hoort niet thuis in het Vlaanderen van feestgelach en kermisdrukte. Eerder in het Vlaanderen van de dromer en de mysticus. Het Vlaanderen van hofjes en kloosters, kalm en onverstoord. Stil en eil als zijn eigen horizon. Net als zijn tijdgenoten, de schrijver Huismans en de dichter Rodenbach... kent hij de huivering onder de ruime gewelven van oude abdijen is hij gewend te zwerven door de Vlaamse steden... die slapen in de middagzon onder hun oude klokkentorens. Misschien kent hij beter dan iemand anders al het onzegbare... alles wat geheimzinnig is onder de grijze lucht van Vlaanderen. Waarom zijn boeken altijd iets vaags, iets speels hebben... Rodenbach zegt dat zijn gedichten lijken op een maanlandschap... gezien door bleekblauw glas in lood. Van de reacties op de kritiek van Mirbeau trok Maeterlinck zich niets aan. Hij zat namelijk al diep in zijn volgende twee toneelstukken. L'Intruse en Aveugles, Beide over het mysterie van de dood. Ze werden in 1891 in Parijs opgevoerd. En van die tijd af dateert matelings succes. dat, hoewel het wat op zich had laten wachten... nu een gestaag stijgende lijn vertoont. Zo heeft hij het voorrecht gehad bij zijn leven te worden erkend. Hij kon zijn hele leven regelmatig werken... en rustig zijn interessesfeer uitbreiden. Intussen is in deze tijd zijn succes in het Europese theater verrassend. Ibsen... Toen nog een profeet van dingen die op komst waren, had net Hedda Gabler geschreven. En het realisme overheerste het toneel en de meeste andere kunsten. De toneelstukken van Matelink waren anders dan al het andere op het toneel van die tijd. Net als in zijn gedichten nam hij in de stukken zijn toevlucht tot een soms verbazingwekkende symboliek. Ze gingen over ongedefinieerde, legendarische figuren. Ze hadden geen intrige, ze hadden vage en sombere decors. En ze waren geschreven in een zich herhalend naïef soort dialoog die geen enkele karaktertekening inhield. Dit alles was opzettelijk. Toen men hem vroeg waarom hij dit soort dialoog schreef, antwoordde Matelink. Onze boerenmensen met hun traag bewegende geest praten op deze wijze. Ze gebruiken iedere keer weer dezelfde woorden en uitdrukkingen. Het is een gewoonte die hun spraak een zekere ernst geeft. Die wijs en kinderlijk tegelijk is. Ik heb mijn werk op hen gebaseerd. Ik dacht dat een legendarisch karakter... verwant zou kunnen zijn aan een landarbeider. En net als hij zou kunnen spreken. Misschien net als hij zou spreken. Het gaat erom, onder het gewone spel van reden en gevoel... het eeuwige en ernstiger spel tussen hem en zijn lot te laten zien... en iets te laten doorschemeren van de verbazing over het leven zelf. Als ik naar het toneel ga... heb ik het gevoel alsof ik een paar uur bij mijn voorouders doorbreng... die het leven zagen als primitief, dor en beestachtig wreed Men vertoont mij een bedrogen echtgenoot die zijn vrouw vermoordt... een vrouw die haar minna vergiftigt een vader die zijn kinderen doodt, gevangen burgers... kortom, de hele sublieme traditie. Maar ach, hoe oppervlakkig en materialistisch. Bloed, krokodillentranen en dood. Wat valt er te leren van deze wezens die maar één idee fix hebben? Die geen tijd hebben om te leven omdat er altijd een rivaal is... of een maîtresse die vermoord dient te worden... Ik hoop altijd dat ik iets zal zien... dat naar de bron van het leven leidt en zijn mysterie. Iets dat ik zelf door mijn drukke werkzaamheden... niet bij machten ben op te sporen en te onderzoeken. Ik ga naar het toneel in de hoop dat de grandeur... en de ernst van mijn nederig alledaags bestaan... één moment aan mij zal worden geopenbaard. Dat ik op de een of andere wijze de aanwezigheid... De macht van God zal mogen zien, die altijd met mij is in mijn kamer. Ik snak naar een van die vreemde momenten van hoger leven die ik voor het eerst heb gevoeld in mijn meest trieste uren. Terwijl het enige wat ik aanschouw is een man die mij tot vervelens toe uitlegt waarom hij jaloers is, waarom hij vergiftigt of moordt. Hij wilde graag wegbreken uit het kartonnen realisme van het theater zoals hij het kende. Het was hem maar niet om te doen zijn publiek te vermaken met een verhaaltje. Liever toonde hij hun elementaire krachten. Het leven, liefde, haat en dood. Maar dat wilde hij op een zeer speciale manier doen. Niet met vertoon en actie, maar in het statische theater zoals hij het uitdrukte. Hij bedoelde hiermee het drama dat verborgen is achter de meest banale handeling als we maar luisteren en haar oog voor hebben. Is het niet een oude vergissing van ons... te denken dat wij het ware leven slechts leven... wanneer wij in de greep zijn van hevige hartstochten? Ik ben tot de conclusie gekomen dat een oude man in een leuningstoel... die rustig wacht met zijn lamp naast zich... die luistert naar alle eeuwige wetten waaraan zijn huis gehoorzaamt. Een man die zonder het te begrijpen de stilte van deuren en ramen vertolkt... en de trillende stem van het licht... die zich gewonnen geeft aan de aanwezigheid van zijn wil en zijn lot. Een oude man die geen idee heeft... dat alle machten van deze wereld zich vermengen... en de wacht houden in zijn kamer. Die geen idee heeft dat de zon... zelf het tafeltje waar hij tegen leun draagt in de ruimte of dat iedere ster in de hemel en iedere vezel van de ziel... direct betrokken zijn bij het luiken van een ooglid. Of bij een opkomende gedachte. Ik ben allengs gaan geloven... dat die oude man, zo bewegingsloos als hij is... in werkelijkheid een dieper, menselijker en zuiverder leven heeft... dan de minnaar in het theater, die zijn maîtresse wurgt. Of de soldaat die de slag wint... Als de mensen bezwaren aanvoerden dat een statisch theater levenloos was... dan haalde Matelink zijn geliefde Griekse tragedieschrijvers aan... die het soort psychologische handeling gebruikten dat hij bedoelde. Dit is het soort handeling dat in het theater en de film van vandaag zoveel voorkomt. En misschien is Matelink wel een van de voorlopers... van de hedendaagse school van toneelschrijven, acteren en filmen. Interessant is dat Loiseau Bleu zijn eerste opvoering kreeg in Moskou onder Stanislavski de pionier van het moderne theater. Door de jaren heen heeft Matelink een klank van strenge realisme... in zijn stukken gebracht. Mona Vanna, Marie-Madeleine en vele anderen. Maar in wezen bleven zij hetzelfde. De zo onmisbare nood van betovering... in een steeds realistischer wordende wereld. Matelink schreef altijd in het Frans. En van 1896 af heeft hij in Frankrijk gewoond. Eerst in Parijs... En dan steeds verder weg van de stad. uit een behoefte om het lawaai en de publiciteit. om zijn toenemende bekendheid te ontvluchten. In zijn verlangen naar eenzaamheid en rust. verdeelde hij jarenlang zijn tijd tussen twee huizen. Hij bracht de winter door aan de milde en naar bloemen geurende kust. van de Middellandse Zee. en de zomermaanden in een immens verlaten. oud-gotisch klooster van de Benedictijnen, Saint-Wandriel geheten. Op deze vreemde en imposante plaats. Zo gelijkend op de heroïsche decors van zijn stukken kon hij rustig leven en werken. Georgette Leblanc heeft ons ook van die tijd een beschrijving nagelaten. In Saint-Vendril leidde hij een leven van de strikte routine, zoals overal waar hij was. Hij werkte s morgens, rustte na de lunch, behandelde daarna zijn correspondentie of wijdde zich tot het avondeten aan de een of andere lichaamsbeweging. S'avonds las hij. Soms, als de regen in stromen neerviel... zoals het wel voorkomt in Normandië... pakte materlink zijn rolschaatsen... en vloog door de enorme kamers en gangen. Zijn pijp in de mond. Een boek onder zijn arm... en een van zijn dierbare honden op zijn hielen. Het lawaai echode als donder... onder de reusachtige gewelfde daken en rolde van het ene eind van de abdij naar het andere. Het was in dit ideale en indrukwekkende decor... dat een speciaal uitgenodigd publiek... een gedenkwaardige voorstelling zag van Shakespeare's Macbeth... in Materlings eigen vertaling. Een voorstelling waar maandenlang aan was gewerkt... en die magnifiek moet zijn geweest. Want de handeling werd gespeeld nu eens in het ene... dan in het andere hoge vertrek, waarbij het publiek ook gekleed in historische kostuums op enige afstand volgde, terwijl de betovering van een met toorts verlichte tuin... schreeuwende uilen in de vallende avond... de juiste sfeer schiep voor de tragedie. Hier op het land begon Matelink een nieuw aspect te bestuderen... van Slevens Wonderen. Hij raakte volslagen geboeid en bezeten... door de wonderlijke en prachtige samenleving... georganiseerd en in stand gehouden in de insectenwereld. Het insect... Hoort niet in onze wereld thuis. Andere dieren en zelfs planten komen ons niet helemaal vreemd voor. In weerwil van hun stilzwijgen en de grote geheimen van hun wezen, ondanks alles voelen we een soort aards broederschap met hen. Ze verrassen en verbazen ons, maar ze keren ons denken niet totaal ondersteboven. Het insect schijnt niet tot onze wereld te behoren schijnt vreemd aan onze gewoonten, onze psychologie en onze moraal. Het zou niet moeilijk zijn te geloven dat het van een andere planeet komt. Een planeet schrik aanjagender, fanatieker, monsterlijker... en diabolischer dan de onze. Een dode planeet zonder baan, die wild door de ruimte vliegt... zou het land van herkomst van het insect kunnen zijn. Hoe productief of gedisciplineerd het insect ook is... Wij kunnen niet geloven dat het behoort tot diezelfde natuur... waarvan wij onszelf graag zien als de ideale en waarschijnlijk voorbeeldige schepping. En in die verbazing en dat onbegrip van ons... moet een diepe onrust schuilen. Als we kijken naar die zoveel beter uitgeruste, zoveel beter georganiseerde wezens... die kleine hoopjes energie en activiteit... dan zien we in hen onze gevaarlijkste tegenstanders... Onze rivalen van het laatste uur. En wie weet, misschien onze opvolgers. Een tijd lang bestudeerde hij de opwindende wereld van de bijen. Hij las alle studies over bijen die hij maar kon vinden. Hij liet een glazen bijenkorf bouwen in zijn villa. En hij was urenlang bezig in zijn tuin om de diertjes met verschillende poeders te kleuren. Zodat hij ze in de gaten kon houden. In 1901 publiceerde hij een van de bekendste van zijn werken, La Vie des Abeilles. Al Materlinks werk over insecten, de bijen, de mieren en de termieten... zijn klassieken geworden die overal worden gelezen. Niet alleen als studieboeken, maar met echte vreugde en de sensatie van een ontdekking. Materlink bestudeerde zijn onderwerp grondig en met zorg. Maar het belangrijkste was dat hij de schoonheid en de macht van de dieren onthulde. Zijn boeken openen ons de ogen voor het adembenemende wonder van de natuur. Die boeken slagen daar waar andere en meer wetenschappelijke studieboeken falen. Ze schenken ons werkelijk een blik in een andere wereld. En het kost geen moeite, want ze zijn in een prachtig proza geschreven... dat schittert als de vleugels van de insecten zelf... en dat onze zintuigen streelt als de geur van bloemen. Vandaag is de bloesem van de linden uitgekomen... En de wilde witte klaver glanst in de heggen. Het duurt nu niet lang of de zoete veldklaver en de salie bloeien. De lelies en de resida hullen zich in stuifmeelwolken. Vlug, er is geen tijd te verliezen. Er moeten beslissingen worden genomen. Het werk moet verdeeld. Vijfduizend sterke bijen moeten naar de linden. Drieduizend jongen naar de witte klaver. Gisteren hebben ze de nectar ingezogen... Vandaar kunnen ze hun tongen en klieren rust geven en het rode stuifmeel van de resida verzamelen. De anderen moeten het gele stuifmeel ophalen van de grote ledies. Je ziet namelijk nooit een bij die stuifmeel van verschillende soort en kleur door elkaar mengt. Zo geeft de leider van de bijenkorf zijn bevelen. En onmiddellijk stromen de lange rijen werkbijen naar buiten en elk vliegt naar de hem toegewezen taak. Uit deze boeken kun je vrijwel iedere bladzijde aanhalen om zijn schoonheid. En sommige passages, zoals de vlucht van de bijenkoningin... worden geregeld voorgedragen. En dan heeft Materlink altijd oog voor de overeenkomst... tussen deze diertjes en de mens. De dichter heeft het misschien wel van de waarnemer gewonnen... maar de wijsgeer in hem bezielde beiden. Wonderlijk republiekje. Zo logisch en serieus. Zo hardwerkend... Zo economisch en toch het onderwerp van een droom, zo omlijnd en anderzijds zo onpeilbaar, gevoed door hitte en licht, en het zuiverste van alles in de natuur, de ziel van bloemen, wie kan ons zeggen welke problemen je hebt opgelost en welke er nog onopgelost zijn? Welke kennis heb je vergaard? En wat valt buiten je begrip? We weten dat de zwerm geen blinde emigratie voorstelt... maar een bewust offer van de huidige generatie aan de volgende. Jullie doel is ons even duidelijk als dat van onszelf. Jullie wilt leven in je nakomelingen, zolang als de aarde bestaat. Maar wat is het doel en de zin van dit eeuwig vernieuwd bestaan? Misschien zijn wij de onnozele dromers die onszelf met gissingen en jullie met dwaze vragen kwellen. Zou een wezen van Mars of Venus, die als van een bergtop het komen en gaan vloog van die zwarte stipjes die wij zijn in de ruimte... zou zo'n wezen ook maar enig idee hebben... van ons bewegen op straten en pleinen van onze steden... van onze gebouwen, onze kanalen of onze machinerieën? Zou hij enig idee hebben van onze intelligentie onze moraal en hoe wij hopen, liefhebben en denken. Waar gaan ze op af, zou zo'n wezen zich kunnen afvragen... na ons jaren of even lang geobserveerd te hebben. Wat is het eigenlijke doel en de plaats van hun bestaan? Zijn liefde voor Frankrijk stond zijn hoge opvatting... van vaderlands liefde niet in de weg. Toen de Franse academie hem het lidmaatschap aanbood weigerde hij omdat hij dan zijn Belgische nationaliteit zou moeten opgeven. En toen men in 1914 oordeelde... dat zijn talenten beter ergens anders dan aan het front konden worden gebruikt... heeft hij onvermoeibaar geschreven en lezingen gehouden... tegen de vreedheden en onmenselijkheden van de oorlog. Er is veel geschreven over matelings obsessie in zijn vroege werk... de dood en het pessimisme dat er een gevolg van was... Deze obsessie is geleidelijk aan veranderd in nieuwsgierigheid naar alle religie en wijsbegeerte. Het ging tenslotte Leiden tot zijn belangstelling voor de moderne wetenschap en de speculatieve wetenschap. Ruimte en tijd, zwaartekracht, spiritualisme, telepathie, reïncarnatie, het scheen hem alles een onderdeel toe van het patroon van mensen zoeken naar de waarheid, waarin ook de werken van Kepler, Newton en Einstein een rol speelden. Door de jaren heen heeft hij talloze essays geschreven over dit onderwerp. Van Le Trésor des Amble met monografieën over de mystici Rusbroek en Novalis, tot La Vie de l'Espace, geïnspireerd door Einstein's relativiteitstheorie. Zijn pessimisme van vroeger onderging een verandering. Van tijd tot tijd moeten wij onszelf eraan herinneren... dat we een wereld, zoal niet een heelal bewonen dat nog een lange weg moet afleggen... en nog vele verrassingen voor ons in petto heeft. Deze wereld is pas gisteren geboren... en is nog maar nauwelijks uit de chaos verrezen. Men zegt dat hij stervende is. Maar het lijkt er meer op dat hij zich beweegt in de richting van een nieuw leven. In ieder geval neemt, naarmate de jaren voorbijgaan... de kwantiteit en vooral de kwaliteit van het leven op aarde toe. Wij hebben nog maar de eerste glimpjes gezien... van wereldswonderen. En er is waarschijnlijk even weinig verband... tussen hoe de wereld geweest is... en hoe hij nu is... als tussen wat er nu is en hoe hij zal worden. De laatste twintig jaar van zijn leven... was zijn faam in de Verenigde Staten haast legendarisch. Hij was daar algemeen bekend en bewonderd en vond er in de Tweede Wereldoorlog een gastvrij te huis. Aan het einde van de oorlog keerde hij terug naar Frankrijk... met het manuscript van een nieuw stuk, Jeanne d'Arc. In zijn villa bij Nice schreef hij zijn laatste boek... een charmante herinnering aan zijn jeugd. In de loop van zijn lange leven... had hij veel bewonderaars en leerlingen om zich heen verzameld. Een van hen was een Italiaans auteur, Aniante. Van hem is afkomstig... Dit relaas van Materlink's laatste levensuren. De avond van de 6e mei 1949, op 78-jarige leeftijd... en na een uitstekend diner... kreeg Materlink een hartaanval die drie uur duurde. Buiten woedde een storm en de wind huilde in het park om de villa heen. De regen kletterde bij vlagen tegen de ramen van het huis dat over de zee uitziet. Golven opgezweept door de storm sloegen over de rotsen op het strand en tot in de tuin. De in Materlink rende door angst gedreven de grote weg op om hulp te zoeken, want alle telegraafdraden waren afgeknapt. Tot drie toe viel zij in het noodweer, stond met moeite weer op, maar was niet in staat de dokter te bereiken en ze keerde terug om bij Materlink te zijn. Hij stierf. In haar armen, mompelend, lang leven de onsterfelijkheid. was een klankbeeld, zoals dat toen zo mooi heette... over leven en werk van Maurice Matelink, een bijdrage van de VPRO... die eerder werd uitgezonden in september 1966, 45 jaar geleden dus. Het programma werd gemaakt door Koos Mulder en Léon Dubo Dubois. De in Luik geboren schrijver en dichter werd in 1932... door koning Albert I. tot graaf benoemd. Tijd nu voor talent van eigen bodem. Tot gravin verheven is Annie M.G. Schmid nooit, maar in 2005 behaalde ze de dertiende plaats in de verkiezing van het KRO-televisieprogramma De Grootste Nederlander aller tijden. Uit 1966 luisteren we naar diverse voordrachten geschreven door Annie M.G. Schmid. We beginnen met Hans Veerman in een aflevering van Heksen en Zo. De voordracht heet Het Duveltje in het Theebusje. Heksen en, zo. Heksen en zo. Het duveltje in het theebusje. De barones van Mambre, dat heb ik laatst gehoord... die zocht een nette keukenmeid, kunnen enzovoort. Wel zeven nette meisjes zijn daar toen op afgekomen. Maar Gocheltje was de netste. Die werd dus aangenomen. Maar Gocheltje, zei mevrouw, de eerste dag dat zij er was... zet eerst maar thee en breng die thee dan buiten op het terras... Er woont een tante bij ons in en verder zijn er hier meneer en ik... de huisknecht, binnenmaasje en koetsier. Hier is de keuken. Ga gang en zet de thee flink sterk. Maar googeltje zei, jawel mevrouw, en ging direct aan het werk. Eerst zocht ze in de keukenkast een bus waar thee op stond. Maar ja, hoe meer ze er naar zocht, hoe meer ze hem niet vond. Waar zou nou toch die theebus zijn... Kijk, daarbovenaan, op het allerhoogste plankje, zag ze nog een blikje staan. Het was erg hoog. Ze rekte zich. Eh? daar had ze het blik. Ze deed het deksel open en... oh, griezel, gommelik. Daar sprong ineens een duveltje uit. Heel klein en zwart als schit. Het had twee echte horens en een staartje met een split. Het klom op het fornuis en deed drie sprongen langs de oven. En nam een schuiverd naar de deur, de gang in, hoep, naar boven. Maar Goocheltje stond verstijfd van schrik. Ze beefde als een blad. Toen liep ze gillend naar het terras waar de familie zat. Toen ze vertelde wat er was, werd de baron doodsbleek. Dit is een ramp, een grote ramp, zei hij totaal van streek. Dit is het familieduiveltje, ik had het haast vergeten. Het heeft al zevenhonderd jaar daar in die bus gezeten. Toen stond hij op en holde weg om het monstertje te vangen. En de familie volgde hem met poken en met tangen. Ze vonden niets. trok hier en daar naar Zwavel en Salpeter. Maar Duveltje was nergens, ook niet in de muntjesmeter. Ik weet wat hij zal doen, dat schuikje, zei baron van Manderen. Hij zal ons allemaal zo meteen in ooievaars veranderen. En de baron keek heel wanhopig naar zijn echtgenote... En ja, de barones had al twee lange rode poten. De huisknecht ging al klepperen, en toen het wat verder was waren het allemaal ooievaars daar buiten op het terras. Alleen magogeltje was nog heel gewoon een keukenmeid, Goedkunnende enzovoort. Maar oh, vol vroeging en vol spijt. Het eerste wat ze doen moest was die ooievaars weer houden om weg te vliegen, want dat mocht niet als je het goed beschouwde. De barones van Manderen stond kennelijk te snakken om baby's rond te brengen. Ja, die had het echt te pakken. Maar goocheltje joeg ze haastig in het kippenhok. En toen ging zij gejaagd naar binnen om te zien wat zij kon doen. Het duveltje vangen. Ja, maar hoe? Dat was haar nog niet helder. Ze keek eens in het kolenhok. Ze keek eens in de kelder. Daar stonden flessen. Overal. Rijen en rijen flessen. Op iedere fles daar zat een etiket met rode bessen. Toen kreeg Magocheltje een idee. Hoe raar, ze wist het al. Ze zette een glaasje bessen in een oude muizenval. Het deurtje zette ze op scherp, toen ging ze naar het salon. Daar ging ze rustig zitten in de stoel van de baron. En na een uurtje hoorde zij klik, klik. Daar had je het al. Het duveltje hield van bessen en nu zat het in de val. Nou ga ik je verdrinken, riep Magocheltje, in de vijver. Maar het duveltje ging aan het smeeken en aan het jammeren met een ijver. Goed, zei mijn gochtje, goed. Ik zal je niet verdrinken dus. Je mag weer in de keuken, in je eigen bus. Maar wees zo goed om de familie Ooievaar van manderen nu ogenblikkelijk in gewone mensen te veranderen. Het duveltje hief zijn handjes op en zei... Braa, prikkebrak. Weg waren alle ooievaars daar in het kippenhok... In plaats daarvan zat de familie met het personeel te loeren door het kippengaas. Gezond en gaaf en heel. De tante was nog ooievaar. Maar, stil, niet over spreken, die had haar leven lang al op een ooievaar geleken. Dat viel dus niet zo op. En iedereen was vreselijk blij. Heb dank, heb dank, mijn goocheltje, heb dank, zo spraken zij. De tante was ook dankbaar. Niemand wist precies waarvoor. Maar alles was weer prettig en het leven ging weer door. Het duveltje moest weer in de bus en in de keukenkast. De bus werd heel goed dichtgeplakt met repen leukoplast. En daarop staat geschreven, keurig net, in rood op groen... Voorzichtig, duveltje in een doosje. Nooit meer open doen. Dat was Hans Veerman met een voordracht geschreven door Arnie M.G. Schmid. Uit diezelfde zomer van 1966 stamt de nu volgende voordracht door Dogi Rugani. Een verhaal van Arnie M.G. Schmid met de titel... Het meisje dat haar naam kwijt was. Iedere zondag als Tom met zijn vader naar de kerk ging... kwamen ze langs een hoge muur. En in die muur was een deur. Wat is er achter die deur? vroeg Tom. Maar jongen, zei zijn vader, er is helemaal geen deur in die muur. Toch zag Tom die deur heel duidelijk... en op een keer toen zijn vader een praatje maakte met de koster... liet hij zijn vaders hand los en ging door die deur. Hij liep tastend door een lange, donkere gang... tot hij aan een volgende deur kwam. Toen hij die opende, stond hij in een kamer. Aan tafel zat een meisje. En tegenover haar zat een grote haas... De haas zat daar met over elkaar geslagen benen en rookte een sigaret uit een lange sigarettenpijp. Ze speelden een partijtje schaak. Uh, Goedemorgen, zei Tom. Goedemorgen, zei de haas. Neem een stoel en ga zitten. Tom ging zitten en keek het meisje aan. Ze had zulke treurige ogen. En hij vroeg: Hoe heet je? Het meisje begon te huilen. Ze stond schreiend op en bedekte haar gezicht met de handen. Mispunt, zei de haas, waarom vraag je dat nou? Ik, ja, ik, ik wist niet dat ze zou gaan huilen, zei Tom. Ik, ik, ik vroeg toch gewoon de naam? Dat is het juist, zei de haas. Ze is de naam kwijt. En zolang ze de naam kwijt is, moet ze hier blijven en schaakspelen tot in de eeuwigheid. We wachten tot ze zal worden opgebeld. En de haas wees met zijn sigarettenpijp naar een telefoontoestel in de hoek. Maar wie moet er dan opbellen, vroeg Tom. Dat weten we niet, zei de haas. We hopen dat op een dag de telefoon zal gaan... en dat iemand door de telefoon de naam zal zeggen. En als dat zo is, dan is ze verlost. Ik wil haar graag helpen, stamelde Tom. Uh, uh, kan ik misschien... Jij hebt er aan het huilen gebracht, zei de haas korselig. Nou huilt ze 35 uur, mispunt, verdwijn. Tom verliet zwijgend de kamer. Ging de lange gang weer door. Deed de deur open en stond buiten in de stralende zon. Daar was zijn vader nog steeds met de koster in gesprek. Hij had Tom niet eens gemist. En ze gingen naar de kerk. Maar Tom kon het meisje niet vergeten... Ik durf niet meer naar haar toe te gaan, dacht hij. Maar ik moet haar naam te weten zien te komen. En dan moet ik haar opbellen. En ik moet haar naam noemen door de telefoon. Maar hoe kan ik ooit haar naam vinden? Misschien heet ze Marietje. Of Geertruida. Of Ramona. Hoe weet ik dat ooit? Al denkend liep hij door de tuin achter zijn huis... En hij zag naast de schuur een klimroos, een allerprachtigste rode roos. Er was een houten kaartje bij. En daarop stond Carmelita. Dat was de naam van de roos. Misschien heet ze Carmelita, dacht Tom. Ze is net een roos. Ik zal haar opbellen en ik zal haar Carmelita noemen. Hij liep naar binnen in de gang waar de telefoon stond. En daar bij de kapstok op een krukje, zat de haas. Hij zat daar met over elkaar geslagen benen... en rookte zijn sigaret uit het pijpje. De haas keek Tom pijnzend aan en zei... Het nummer is zevenmaal nul. O, oh, zei Tom verbluft. En hij begon nullen te draaien. Maar toen hij bij de derde nul was... zei de haas luchtigjes langs zijn neus weg... maar Carmelita heet ze niet... O, oh, zei Tom weer en legde de horen op de haak. Hij borg zijn hoofd in zijn handen en zuchtte. Hoe heet ze dan, vroeg hij. Maar toen hij opkeek, was de haas weg. Treurig liep hij het huis uit en begon te dwalen door de stad. De ene straat in en de andere uit. Totdat hij weer bij de kerk kwam. En daarachter was het vergeten kerkhof waar de klim op groeide over de kruisen en stenen. Hij liep langs de vele oude graven en zag een kleine steen... waarop stond Judith, elf jaar. Misschien heet ze Judith, dacht Tom. Ze is net zo treurig en bleek als de stenen op het kerkhof. Ze moet Judith heten. Hij wilde het hek uitlopen om thuis te gaan telefoneren... maar toen zag hij op een van de zerken de haas zitten. Met gekruiste benen zat de haas daar en keek hem aan. Judith heet ze niet, zei hij nors. Tom ging naar huis en die nacht kon hij niet slapen. Hij lag al door meisjesnamen op te noemen. Amanda en Rosalinda en Janneke en Marjolein en Lisbeth en Esther, en Godelieve, en Mintje. De maan scheen door zijn venster. Hij kon het in bed niet meer uithouden... en ging naar beneden naar de zitkamer. Het was donker, maar de maan scheen... op zijn moeders oude wortelnotenbureautje. En het leek hem... of hij twee hazenoren zag verdwijnen achter het meubeltje. Tom deed een van de laadjes open... En zag een opschrijfboekje van zijn moeder. Dat was heel oud, het was van jaren geleden. En hij bladerde het door. Daar stond: Dominee komt koffie drinken, half twaalf. En een bladzijde verder: Tuinman betalen, 275. Allerlei dingen had zijn moeder daarin opgeschreven om ze niet te vergeten. Maar dat was lang geleden. Tom wilde het boekje weer terugleggen toen zijn oog viel op een haastig neergekrabbeld regeltje. Er stond stroop laten halen door Tom en Tijntje. En plotseling zag hij het heel duidelijk voor zich. Hij was nog klein en hij moest een boodschap doen met zijn buurmeisje Tijntje. Hij wist toch dat ze samen door de steeg liepen. Hij wist nog dat ze samen het kleine kruidenierswinkeltje binnengingen... waar het rimpelige, witharige vrouwtje achter de toonbank stond... En verder wist hij zich niets meer te herinneren. Alleen was hij nu heel gelukkig en hij liep naar de gang waar het telefoontoestel stond. Hij maakte geen licht aan, want het maanlicht was voldoende. Zevenmaal draaide Tom het cijfer nul. Hallo, zei hij zacht. Ben je daar, Tijntje? En een stem door de telefoon zei: Ik ben het, Tom. Zal ik naar je toe komen? vroeg Tom. Ik ben er al, zei de stem. Kijk maar naast je. Tom keek op. En nu zat op het krukje het meisje dat haar naam was kwijt geweest. Zijn buurmeisje Tijntje. Ze lachte en gaf hem een kus. Dankje, je, zei ze. Weet je nog het oude vrouwtje van de kruidenierswinkel? Ze was een heks en ze heeft me opgesloten en mijn naam afgepakt. En jij hebt me mijn naam teruggegeven. Ze gingen samen naar buiten... De maan verbleekte en de oostelijke hemel werd bloedrood. De zon ging op en uit de huizen kwamen de mensen. Daar is dat meisje, riepen ze. Het meisje dat zo lang is weggeweest. Hoe heet je ook weer meisje? Ik heet Teentje, zei ze. Ze legde haar arm over Toms schouder... en samen gingen ze langs de muur bij de kerk. Ze zagen de deur en voor de deur stond de haas... Hij nam de sigarettenpijp uit de bek, wuifde hen hartelijk toe en ging door de deur naar binnen. Tom wilde hem achterna gaan, maar Tijntje zei, niet doen Tom, er is immers geen deur. En ze had gelijk, er was geen deur in de muur. Ja, mooi dat het allemaal bewaard is gebleven. Radioamusement uit de zomer van 1966. Dat was Dogi Rugani met een verhaal van Arnie M.G. Schmid. We hebben nog tijd voor één voordracht. Die werd over het voetlicht gebracht door Harry Bronk. Josephine en het potje met drie pootjes. Al in de steeg, daar woonde Josephine, die altijd zo verlegen was, ze wou geen mensen zien... Ze zat maar in haar kamertje te turen voor de ruiten. En nooit en nooit en nooit en nooit kwam Jozefine naar buiten. Ze at niet, ze dronk niet en ze zat met dichte deuren. Maar s'avonds, als het donker was, dan ging er iets gebeuren. Ja, s'avonds, als het donker was, dan spitste zij haar oren... Er was geen mens op straat en toch. Je kon het duidelijk horen. Tap. Tap. Tap. Tap. Tap. tap. Wat kwam daar aan? Wat was dat dan? Wat kwam daar over straat? Zo s'avonds in de donkerte, wat was dat dan zo laat? Nu was het bijna bij de deur. En piep, de deur ging open. Nu kon je het al duidelijk de trap op horen lopen. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Het was al behoefte in de gang... De deur van Josephine ging langzaam, langzaam open. En wat kwam er nu te zien? Een potje kwam naar binnen, zo'n klein potje met drie pootjes. En in dat potje zat puree, en osselap, en krootjes. Het potje sprong op tafel. En daar hield het eindelijk stop. En Jozefien nam een vork en at het eten op. Dan waste zij het potje af en zette het in het buffet. Ze zei nog even, dank je, potje. Dan ging ze naar bed. En s morgens vroeg om zeven uur deed ze het buffet weer open. Zodat het potje regelrecht de trap weer af kon lopen. Tap, tap, tap, tap tap tap. Zo ging het elke dag. Al veertien weken, moet je weten. En Jozefien had elke avond net genoeg te eten. Maar in de steeg, net tegenover het huis van Jozefien, daar stond een klein hotelletje. Je kunt het hier zo zien. De kok die in de keuken stond en in de vuren pookte... en dan de peterselie sneed en al het eten kookte... die had al elke keer gedacht... Ik snap er niks van. Hé, hey, wie snoept er van mijn osselap? Wie steelt er mijn puree? Ik had een volle pan met zuur Nu is die bijna leeg. Zou hier dan soms een dief zijn in de malle molensteeg? Hoe komt die dief erin? Er zit een slot op alle deuren. Ik zal vannacht eens blijven kijken wat er gaat gebeuren. Ik zal die dief wel krijgen. Ik zal niet naar bed toe gaan... maar stiekem in het hoekje van de keuken blijven staan. En toen het heel erg donker was, toen spitste hij zijn oren. Er was een vreemd geluid op straat. Hij kon het duidelijk horen... Hij keek vol spanning naar de deur. Wie zou er komen jatten? Nu was er in die deur een gat, een gaatje voor de katten. En door dat gaatje kwam ineens... Jij hebt het al gesnapt. Daar kwam dat kleine potje op drie pootjes aangestapt. Het potje ging op één poot staan, vlak naast de pan met ju. En met zijn andere pootjes nam hij het vlees weg. En nou u. En toen het potje vol was, liep het weer op zijn drie benen. Toen kroop het door het poezegat en hoep, het was verdwenen. Wel zakkerjelle joosjes, dacht de kok zo bij zijn eigen. Dat gaat zo niet, dat gaat zo niet. Ik zal dat ding wel krijgen. Hij liep het potje achterna, dat eigenwijze ding. Hij zag dat het potje overstak en daar een deur inging. Hoe is het mogelijk? Dacht de kok. Het is haast niet te geloven. Nu was het daar al op de trap... en klauterde naar boven. Tap, tap... tap... tap, tap... tap. De kok ging zachtjes mee. Hij wou daar nu wel meer van weten. Wat zag hij daar? Een meisje... Dat ze een vlees op zat te eten. Hé, hey, ho, politie, houd de dief! Zo riep ineens de kok. Je kunt nu wel begrijpen hoe die Jozefientje schrok. Ze zat de kok maar aan te kijken met een open mond. En. pats! Daar viel de pot in honderd stukken op de grond. En Jozefientje schreide. O, oh, nou krijg ik nooit meer eten. De kok kreeg dadelijk berouw en had een kwaad geweten. Kom, meisje, zei hij. Huil maar niet, ik maak het wel in orde. Wil jij bij mij in het hotel soms keukenmeisje worden? Nou, Josephine was erg verlegen, maar ze keek hem aan... Hij had een hele mooie snor. Hij was een knappe man. Ze vond hem heel erg aardig. En ze zei, dat wil ik wel. En nu is zij met hem getrouwd. Ze wonen in het hotel. En het arme kleine potje, wel, dat woont nu bij een in. En op de verjaardag van de koning en de koningin... dan mag het potje naar het paleis om bloemen aan te bieden. Het is gelijmd, begrijp je het wel, maar het is nog invalide. Er was één pootje zoek geraakt, verloren op de grond. Nu loopt dat kleine potje nog maar op twee pootjes rond. Tap, tap, tap, tap.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 u hoorde Harry Bronk met de voordracht getiteld Josephine en het potje met de drie pootjes uit het programma Heksen en Zo. Een bijdrage van de VARA uit de zomer van 1966. En daarmee besluiten we deze aflevering van Vlucht in het Verleden. Het eerste uur van nachtvluchten van zaterdag 10 september 2011. Vragen en opmerkingen over onze uitzendingen kunt u mailen naar nachtvluchten@omroepmax.nl. U kunt ook kijken op de site nachtvluchten.fm. En daar vindt u ook alle contactmogelijkheden. En natuurlijk de programmering, die kunt u overigens ook zien op teletextpagina 331. En dan hebben we af en toe ook wel eens iets om weg te geven. Zo hadden we onlangs vier exemplaren van het boek... De Nederlandse reisliteratuur in tachtig en enige verhalen... verzameld door Jan Blokker... En een van die verhalen is van Rita Byens en die was bij ons in de uitzending te gast. Uh, wij hebben toen de volgende vraag gesteld in de Arita Byens prijsvraag. Uh, die vraag die was, welke bekende buitenlandse actrice las het boek Desert Songs van Arita Byens? en zei daarover... ik heb een mooi en opmerkelijk boek gelezen? Nou, het goede antwoord is Mia Farrow. En de winnaars van deze prijsvraag... dus zij krijgen dat boek van Jan Blokker... de Nederlandse reisliteratuur in tachtig en enige verhalen. De winnaars zijn Sander Kouwenberg uit Nunspeet... Gerard Schaafsma uit Amsterdam... Petra van Hork uit Apeldoorn... en Frans Lichtenauer uit Appeltern. Zij allen uh, gefeliciteerd en veel leesplezier. En dan hadden we ook nog het boek um, Klassiek Raggen... Nee, sorry, zo heet dat boek helemaal niet. Uh, dat heet Blind op mijn Ogen. En uh, dat uh, was in het kader van de Bob Fosco-prijsvraag. En wij stelden toen de vraag... Bob wordt voor het unieke project Klassiek Ragge gesteund... door een tienkoppige afvaardiging van het Ricciotti-ensemble. Wat is de naam van dit collectief? Nou, het goede antwoord daarop was Roest en Wrakhout. En de winnaars van de Bob Fosco-prijsvraag... dat zijn Hans Zinken uit Amstelveen... Arja Hotting de Keizer uit Berkel-Rodenrijs... en Lia van Bergen uit Tilburg. Ook hen gefeliciteerd en veel leesplezier. Ik geef een kuchen en tot straks na het nieuws. Dag!